Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rotterdam, Utrecht, Emmen, Den Bosch en Smilde zijn vannacht auto's uitgebrand. In die Drentse plaats gebeurde dat voor de derde keer in korte tijd. Deze keer stond er een bestelbus in brand terwijl jongeren toekeken en de brandweer toezongen. In Emmen was de tweede auto brand in twee dagen tijd. In Rotterdam was er een explosie bij een auto. Ook vlogen daar een taxibus en twee personenauto's in brand. En in Den Bosch brandde een vrachtwagen helemaal uit. Inwoners van Myanmar gaan vandaag voor het eerst in vijf jaar naar de stembus voor een nieuw parlement. De verkiezingen zijn georganiseerd door het militaire regime. Critici zeggen dat ze nep zijn. De belangrijkste oppositiepartijen mogen niet meedoen of boycotten de verkiezingen. In het land is al jaren een burgeroorlog aan de gang. Volgens de BBC kunnen daardoor in de helft van Myanmar mensen niet stemmen. De vorige verkiezingen werden gewonnen door Nobelprijswinnaar Suu Kyi. Daarop pleegde het leger een staatsgreep en nam Suu Kyi gevangen. De Oekraïnse president Zelensky praat vandaag met president Trump in Florida. Hij hoopt dat de Amerikaanse president instemt met het conceptplan voor een einde aan de oorlog. Gisteravond heeft Zelensky nog met Europese leiders in de NAVO gesproken. Het was een telefonisch gesprek waar ook demissionair premier Schovan deelnam. Zelensky gaf na afloop weinig prijs over de inhoud... Intussen blijft Rusland Oekraïne aanvallen met drones en raketten. Het verkeer in Duitsland heeft last van extreme gladheid. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen waren gisteravond tientallen ongelukken. Een paar dagen eerder had juist het oosten van Duitsland last van gladheid. In Berlijn waren in nog geen dag tijd honderden ongelukken. Dan het weer in het noorden en oosten kan het glad zijn. Verder hier en daar zon, maar ook bewolking en kans op mist... bij ongeveer 3 graden. Morgen in het zuiden wat zon. Vanuit het noorden bewolking en mogelijk regen. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Op de hoek zingt zachtjes met de klanken mee Een melodie die reist van de duinen naar de zee De wereld draait wat trager, het leven voelt zo licht Met een stem uit het verleden brengt muziek ons naar vrede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 moeilijk woord die zich bevond aan de Spiegelnisserstraat. Als vertolken van luisterliedjes in de stijl van Jaap Visser verwierf hij rond 1960 voor het eerst enige bekendheid in Nederland en Vlaanderen. En maakte toen ook al zijn eerste gramofob zoals het nummer Jacqueline. Nou, we kennen allemaal natuurlijk Gerard Cox. En toen was geluk nog heel gewoon. U hoort hem nu Gerard Cox met Die Goede Oude Tijd. Ach, hoe lang is het geleden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 Ik is zich niet van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblusd. Oh, wat...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 dus, maar het zonnetje maakt het er altijd weer goed, hè? CfM Zandvoort, lokaal omroep uit de badplaats Zandvoort. De volgende artieste is een dame. Het is Cornelia Elisabeth van Gorp. En u kent haar waarschijnlijk beter als Corrie van Gorp. Geboren in Rotterdam op 30 juli 1942. En al daar overleden. Op 22 november 2020 was ze Nederlandse actrice en zangeres. En ze was de dochter van Piet van Gorp... die deel uitmaakte van het accordeontrio The Treat Jackson's. En u kent er natuurlijk ook van, als een van de linker- of rechterhanden, dat weet ik niet eigenlijk, van André van Duin natuurlijk, daar had ze natuurlijk heel veel shows mee. Samen met Frans van Duschoten was dat, vormde ze jarenlang een populair revuegezelschap. En u hoort er nu Corrie van Gorp met Ik ben Tamboer. De sneeuw smelt weg, maar de glimlach blijft. Nieuwjaar in zicht, met veel liefde en gezelligheid. Zandvoort uit Zandvoort, klinkt door de lucht. Oud-Hollandse hits, het nieuwe jaar is in de vlucht. Met ZFF, we zijn erbij. Het oude jaar zegt bye bye. Samen zingen we.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 Kan ik vroeg of jij me kussen waart. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist naar buis. Maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paar. Stonden wij samen ook?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 Als jij me kussen wel daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wil, daar, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe oh, komt u op het idee? U bent me niet, buis.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 En in 1956, 1956, ja, braken ze door met het lied O, oh, wat ben je mooi. In 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. Dat was met het liedje Katinka. Dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt. En nu hoort ze nu met een iets minder bekend nummer. De Spelbrekers, een opname 1955. Het is de Snipperdag. Ik neem voor een keertje een Snipperdag, een Snipperdag.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 Dan neem je maar weer eens een snipperdag per dag, een snipperdag, per dag, een snipperdag per dag. Dan kun je veel doen wat je anders niet mag op je snipperdag per dag. op school vroeg aan Jantje, was jij misschien gisteren ziek? Vertel me toch eens wat je stelde.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 Sneed, maar God je sneed per dag.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 That's it.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 Als je maar zoekt, dan zul je ooit eens vinden Een engel die lang op me heeft gewacht En zich voor altijd aan me wilde vinden Maar dromen zijn bedrog. En ik heb al die tijd Steeds voor geest gezocht Wat heb ik een spijt Want toen ik jou zag lopen Gingen mijn ogen open Want engelen bestaan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 Zeg mij. Ik heb vaak in gedachten hun vleugeltjes gestreeld. Maar dat waren saaie nachten. Terwijl een vrouw zoals jij mij nog nooit één minuut Zijn echt bij mij Ik heb maar in gedachten Een kleine bluggetjes gestreurd Maar dat waren saaie nachten Terwijl een vrouw zoals jij Nog nooit één minuut Terwijl een vrouw zoals jij Nog nooit één moment hey.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 Nog even vond, we passen bij elkaar. Je bent zo donker, ik zo blond. Je bent een beetje lang, maar ik kan toch wel bij je mond. Maar ja, ja, ja, maar ja, Ik ja, ja. Ben een beetje bang dat ik je maar verstond. Wat moet ik met je doen? Wat zal ik voor je zijn? Het is zo ongewis en toch nog een pijn. Ik heb me van mijn leven.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 van je hou. Ik ken je pas een dag en denk alleen nog maar aan jou. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. Hier is het gevaarlijk toe, het alles speelt en Wat moet ik met je doen? Wat zal ik voor je zijn? Het is zo ongewis en toch wel reuze pijn. Ik heb me van mijn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 Ik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 Ik denk: hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn veesneuzing gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt: ik ben vanouds een lijsterhater. Dat beest is nou toch dood? Ik spring wel nu op schoot. er is gebeurd bij oma Arie Moeder, ja, de lijster in de war, Het zou wel voor jou zijn Ik ben toen maar in bed gestapt, het was zo'n vreemd geheel Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje fijn. Ik dacht, ik laat het eventjes betijden Maar toen begon mijn me schat te verleiden. Ik dacht wat er maar gaan, de lente komt eraan Loezen de een meester in de maan Het zal wel voorjaar zijn Loezen de een meester in de maan Het zal wel voorjaar zijn Ik dacht nog even het is pas februari Maar hetzelfde is gebeurd bij hey oma Arie